Morgen grotendeels hetzelfde, maar, maar dan in de kustprovincies kans op wat regen. Dus morgen zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een aantal files, onder andere op de A7-hoorn richting Zaandam. Tussen de afrit Avanhoorn en Purmerend Noord... 3 kilometer door wegwerkzaamheden. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Voor knooppunt 4 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. En dan de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen knooppunt Reesweert en de afrit Den Dolder twee kilometer. Hoofdpijn, duizeligheid...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 Boeken-elfje van dienst. <laughs> ja, het valt nou, terecht. Nou ja. Doe maar boeken-elfje, okay, wat, boeken elfje wat, je gaat wat ga je doen? Ja. Boekenelfje heeft drie uh, hele verschillende boeken bij zich. Namelijk van een Engels-auteur, een Duits-auteur en een Vlaamse. Laat ik beginnen natuurlijk met de Engelse, want deze week uh, werd de 60-jarige Britse auteur Hillary Mantel tweevoudig boekenprijswinnaar. Ja. Nou, dat vind ik dus echt te gek, ten eerste... Een vrouw is dat nooit overkomen. Een Britse auteur is dat nooit overkomen. Bijvoorbeeld wel de Zuid-Afrikaan Coetzee. Die kreeg hem in uh, 1983 voor Life and Time of Michael Kay. En daarna nog eens een keer in 1999 voor Disgrace. Disgrace ja. Maar, en wat ook uniek is... dat voor het eerst iemand uh, voor het vervolgboek ja. weer de prijs kreeg. Want zij heeft natuurlijk deze Hillary Mantel... Um, die is dus bezig met een trilogie over uh, Engeland ten tijde van uh, Hendrik VIII. En uh, Wolf Hall, dat is hier besproken door Adi. Daar kreeg ze in 2009 de prijs af voor. de boekenprijs is 60.000 euro. Dat, dat is niet zo heel veel. Maar je bent meteen miljonair, want je boek wordt over de hele wereld vertaald. Mm. En uh, dit is met uh, die prachtige titel Bring Up the Bodies... is het tweede deel. Nou, geweldig. En we gaan het zo direct even hebben over... wat is nou de sleutel van dit succes? He? Misschien komen we erachter. Dan, Christine Hemmerichs, die buigt zich... het Vlaams auteur, buigt zich in haar nieuwe boek... Uh, over de kronkelpaden van haar geheugen. En daarmee misschien ook een beetje... over de kronkelpaden van ons geheugen... He, zij is openhartiger dan ooit en ze vraagt zich bijvoorbeeld af, is het geheugen nou iets wat we hebben of wat we zijn? Nou, gaan we doen. En dan uh, heb ik een auteur bij me die ik helemaal niet kende. Dat is een, een succesvolle Duitse auteur, Sherko Fata. Fata. Fata is een, een zoon van een Irakese, Irakees en een Duitse moeder... En die emigreerde naar West-Duitsland. Hij is opgegroeid in Oost-Duitsland. En hij schreef de dief van Bagdad. En uh, het is een enorm succes. Want daarin belicht hij uh, een kant van de oorlog die we nog niet kenden. Namelijk de, de kant van de Arabieren. Dus Hitler koos in zijn streven naar een jodenvrij Europa. Uh, zocht hij eigenlijk aansluiting ook bij de Arabieren. Bij de Arabische beweging. En uh, dat is heel interessant. Hmm. Oké, okay, dat meer. Uh, over ruim 20 minuten. Tegen kwart voor elf krijgen we striptekenaar Barbara Stok. En dat gaat dan over haar nieuwe boek Vincent. En inderdaad, dat gaat over Vincent van Gogh. En zometeen een musical over de Hema. Maar nu eerst kijken we de dood. Diep in de ogen. Samen met Midas Dekkers. Ja, uh, maar daar is een hele triviale aanleiding voor. Namelijk dat de laatste rustplaats gemeente steeds meer geld kost. In 2010 bedroegen de zogeheten begraaflasten 52 miljoen euro. En vijf jaar eerder was dat nog 33 miljoen. Die stijging is te verklaren door het feit... dat steeds minder mensen voor een graf kiezen. In 2005 werd 52 procent van de overledenen gecremeerd. En in 2010 was dat 7%. Dus relatief voor de steeds duurder die grafkosten. Crematie is dus de trend en zal voorlopig de belangrijkste vorm van lijkbezorging blijven. Maar niet voor bioloog Midas Dekkers, heb ik begrepen. Hij wil begraven worden. Ja, mag dat alsjeblieft. Ja, voor mij mag het. Ik wil ook begraven worden. Maar goed, uh, uh, wat is er tegen cremeren? Uh, nou, het... Uh, er was vroeger heel veel tegen. Het was zelfs verboden door de paus. Want het probleem met cremeren dat was dat als de dag van het laatste oordeel was aangekomen... en alle doden moesten weer verrijzen om in stoffelijke vorm naar de hemel te gaan... Uh, nou ja, het is al lastig genoeg om, om, om die paar botjes in zo'n kist nog bij elkaar te vinden. Maar als je gecremeerd bent, dan uh, wordt het, moet je wel een heel, heel, heel sterk geloof hebben... om te denken dat je weer heel in de hemel aankomt. Ja. Maar goed, dat is veranderd. Het mag nu, nu wel. Maar kijk, als je begraven wordt... Uh, dat, dat is, wat, wat voor beelden heb je daarbij? Dat is ook niet zo vrolijk, toch? Nou, ja. daar, daar, werd, daar werd ook vroeger door de uh, voorstanders van de crematie... Uh, werden de voorstanders van begraven, die werden de stuipen op het lijf gejaagd... door uh, schilderachtige beschrijvingen van al het geknagen daar onder de grond... Mm -hmm. en wat er allemaal met je botten en je ingewanden wel niet gebeurde. Maar voor een bioloog is dat natuurlijk... Uh, nou, net de, de doen uh, Dan komt het eindelijk allemaal goed. Uh, als bioloog heb ik natuurlijk een romantisch idee over kringlopen... en de gedachte dat uh, ik straks als vies, oud, dood mannetje... nog goed genoeg ben als wormenvoer... en dat er op die uh, deeltjes misschien een klein bloemetje gaat groeien dat je van een vies oud mannetje nog een bloemetje kan maken. En als er dan nog een klein meisje langs wil komen... om dat bloemetje te plukken, dan is, uh, ben ik helemaal tevreden. Dus ja, de de dus dat is eigenlijk, eigenlijk is dat gewoon een hele troostrijke gedachte. Nou ja, je moet wel, hè? want, want uh, nou, het, het, het, het feit is dat we allemaal doodgaan. Ja. En dat is natuurlijk een rotstreek uh, van de schepper... of uh, wie ons dat ook uh, geleverd uh, heeft. En als je nou maar in God gelooft... Uh, dan valt het nog wel mee, want dan, dan is het alleen een overstaphalte. Maar als je nou net als ik zo uh, ongelukkig bent om niet in een god te geloven... dan moet je je troost ergens anders vandaan zien ja. te halen. En ja, dat, dat zijn dus al die rituelen rondom begrafenis, uh, uitvaart. Uh, ja, biologen noemen het ook wel uh, overspronggedrag. En de overspronggedrag, uh, dat, dat is het gedrag dat als je als beestje niet weet wat je doen moet... Ja, als je uh, niet weet, zal ik, zal ik dat andere beestje nou aanvallen of zal ik hard weg gaan lopen? Dan vertonen beestjes vaak overspronggedrag. Dan beginnen ze opeens zogenaamd te eten. Als mensen niet weten wat ze doen moeten, dan gaan ze aan hun, aan hun haren uh, uh, krabbelen of hun keel schrapen. En waarschijnlijk is ook dat hele begraven... en dat hele Tierenlantijnen daaromheen... is een soort oversprongsgedrag. Want je weet begot god niet wat je daar nou toch mee aan moet. Nou ja, dan kom je maar allemaal bij elkaar... en dan ga je eerst uh, een uurtje huilen... en daarna een uurtje drinken... en daarna een uurtje lachen en dan... Uh, dan is het weer gebeurd. Je hebt wel eens gezegd dat tegen de tijd dat je begraven wordt. 99% van je lichaam al is gecremeerd. Ja, ja nee. Eigenlijk, eigenlijk hebben we dus geen schijn van, van keus. Want terwijl je leeft. Ben je al voortdurend aan het doodgaan? Allerlei organen die worden voortdurend vervangen. Je krijgt een paar keer per week krijg je een nieuwe binnenbekleding van je darmen. Uh, eens in de week krijg je nieuwe voetzolen. En, uh, nou, dat is leuk, niet. Ja, nieuwe voetzolen, wacht eens even. Eens in de week nieuwe voetzolen. Ja, ja. <lacht> jij ook. Dus de, de, de, de buitenkant van je huid. Ja? Uh, die schilfert sowieso af, ja. Ja? en bij je voeten natuurlijk het meest. Maar ook, ook de rest van je lichaam, dat schilfert gewoon af. Hè. Dat worden allemaal kleine ja, huidschilfertjes, die, die gaan de lucht in. En die verzamelen zich in het huisstof. De, de helft van het fijne huisstof bestaat uh, het uit jezelf en je familieleden. <laughs> dus uh, als je het idee hebt dat je jezelf kwijtraakt. Even met de vinger langs de plinten. En de hele familie komt uiteindelijk in de stofzuigerzak uh, terug <laughs> ja. En die stofzuigerzak die gaat naar de vuilverbranding. Ja. En die wordt daar natuurlijk vakkundig gegrameerd. Terwijl de uh, inwendige organen... Dus je hart, je ja. leven wordt ook voortdurend vervangen. Hè. Er, zit, er zit in mij geen, geen cel meer... die er een jaar geleden in middagsdekkers zat. En allemaal maar toch geluwd. lijk je nog steeds op die, op die middagsdekkers nou ja, van toen? Ik, ik pak dat wel netjes aan, hoor. Ja. Dat er geen probleem onder. Maar iedereen denkt van... ah dat is fijn dat je een nieuwe darmbekleding krijgt. Maar ze vergeten dat die oude darmbekleding... Dat oude hart, die oude lever, die moet, die moet weg. Die, die, ja. maar, wat gebeurt dan mee? Poep je die uit? Nee, die wordt gewoon door je lichaam wordt die verbrand. En al die oude organen van je, die, die adem je dus met het koolzuur... adem je die uit en die dragen bij aan het uh, broeikaseffect. effect Dus ergens daarboven in de lucht... Daar zweven enkele honderden of duizenden kilo's middelsdekkers. Die zweven daar al rond. Maar ook van ons allemaal, dus nou, zoals wij ja. bij elkaar zitten. Van Ingrid Hogevorst, van Tamara Bos. Ja, dus dit zijn Peter eigenlijk slechts pie. klikjes die je hier ziet zitten. <laughs> Dat is een klikje Nieke en een klikje Peter. En een Redje, maar, maar, maar, Het, me het ja. meeste van ons, een, een, een walf is vol... Uh, uh, Midas en een half is, is vol Mieke die uh, zijn al lang uh, verdwenen. Vergankelijkheid dus. En je hebt daar ook over gepubliceerd, hè? Jazeker. Dat ja. ja, is het mooiste onderwerp wat er is. Ja, het is al in Engels een mooi woord. Uh, de, om, de, de, ik had, uh, de titel van het boek Vergankelijkheid had ik al eerder verzonnen dan het, uh, dat het boek geschreven werd. En toen dacht je: nou En ik dacht achter. vooral: wat zou het zo fijn zijn als het dus in het Duits vertaald zal worden. Band. Want dan zal het verkenkelijkheid heten. Dat leek, dat leek me nog mooier dan vergankelijkheid. Het uh, is in Duits vertaald, maar niet als. Uh, Hoe heet ja, het daar? Uh, uh, uh, aan alle naak die, die zaanlichtzaai. <laughs> <laughs> maar nou begreep ik ook dat uh, wij uh, dood, eigenlijk ook. We zijn minder uh, vervuilend dan levend. Hè? We vervuilen minder. Maar we nemen toch heel veel vervuilende stoffen mee hè, in het graf. Uh, cadmium, lood, kwik, dat, dat verzamelen wij in ons lichaam gedurende nou, ons leek, leven. Het is niks anders dan, dan uh, chemisch afval. Het is niet anders te omschrijven. Het is Voor een groot deel is het, uh, bestaan we uit meststof. Hè? Dus als je je laat cremeren, dan blijft er pakweg weg twee kilo over. Als je je niet laat cremeren, blijft er ook twee kilo over. En dat is voornamelijk uh, kalkhoudende meststof. Uh, vervuild met uh, inderdaad uh, cadmium, uh, lood, kwik, uh, wat ja. er... Uh, spul wat in je kiezen zit, uh, misschien een heupje, uh, narigheid. Ja, en ja, Lucas Reijnders heeft een keer gezegd... als die stoffen nou nog op de begraafplaats bleven... zou het te overzien zijn. Maar zo is het niet. Dieren nemen het ook in zich op. Dus die wormen... Die aan jouw lichaam gaan knagen, te zijn de tijd. Die, die eten dat. Die, die, die eten grond. De muizen eten de wormen. En die worden weer gegeten door die uilen. En die uilen kunnen daardoor nierschade oplopen. Dus dat zou dan toch weer pleiten tegen de nou, leven. Even, even bij die worm hoor. Want iedereen denkt dat, dat die straks door de wormen opgegeten wordt. Maar dan moet je wel aan de begrafenisondernemer vragen. of hij de kist wat minder diep wil begraven dan normaal. Want normaal wordt de kist te diep begraven. Die wormen kunnen er niet bij. Die kunnen je wel ruiken, dat, dat daar iets heerlijks daar beneden op ze ligt te wachten. Uh, maar ze kunnen er niet bij. Het is echt een rotstreek. Uh, dus, wat, dus wat, wat, is, wat is de kritieke hoogte, Midas? Nou, die wormen die gaan tot zeg, zeg, een halve meter diepte. Ah. En die kist die ligt daaronder. En dan bovendien, als die worm dan eenmaal zo diep gekomen is, dan moet die nog door die kist uh, oh. zien heen te komen. Dus de waarheid is dat wij niet zozeer door de wormen worden opgegeten. Uh, maar deels door bacteriën. Maar het, het meeste is dat wij onszelf opeten. He, dat is het reuze knappe. Stel je voor, je bent een moordenaar. En je hebt uh, iemand vermoord. Nou, dat lees je altijd in die detectives. Dan moet je dat lijk zien kwijt te raken. Hm. Waar laat je een lijk? gaan die detectives over. Moet je ze in stukken hakken. In zwavelzuur gooien. Helpt allemaal niks. Ongebluste kalk? kalk. Precies. Ongebluste kalk. <laughs> ja, natuurlijk. <laughs> ja, Goed zo. <laughs> <Ja>. <laughs> maar het is een ontzettend. En, en het knappe is het dus. Als je dus levend bent. Dan weet je niet hoe je een lijk kwijt moet raken. Maar als je eenmaal zelf dood bent dan blijkt het een fluitje van de cent te zijn. Want uh, binnen een mum van tijd heb je jezelf opgegeten. Er zit in elke cel zitten een soort zelfmoordzakjes, de lysosomen. En daar zitten stofjes in die die, stof, die, die cel op kunnen schreten. En normaal zijn die zakjes natuurlijk netjes gesloten. Maar als je doodgaat, dan barsten die zakjes... met zelfmoordspulletjes in elke cel open. En dan eet je dus jezelf op. Dus die wormen die hebben helemaal geen schijn is dan bizar. Ja, je, houdt, je houdt wel eens lezingen op Kerkhoven. Vertel je dit, uh, dit soort dingen uh, aan, die ja, het, En het, het leuke is dat... Het liefst in het even. Nou ja, Je hebt dus twee soorten troosters. Uh, de, de, de, nou ja, het is maar net wat je wil. Je kunt er een, een dominee bij halen. Die troost je door te zeggen dat het, dat het leukste nog komen moet na de dood. Of je kunt er een bioloog bij halen... en die probeert je dus te troosten door je uit te leggen... hoe het, hoe het werkelijk zit dat je onderdeel bent van een kringloop... en dat er ja, uh, verder geen lieve moederen aan is... dat we ons daar maar uh, in mee moeten laten voeren. En gek genoeg uh, uh, troost dat minstens zo goed als een... Uh, uh, gediplomeerde dominee. Maar goed, om even bij het, begin, bij het begin weer uit te komen, een kringloop, dat is altijd mooi, uh, het, het feit dat steeds meer mensen zich laten cremeren, betekent uiteindelijk minder begraafplaatsen En dat is dus Jammer, vind je? Nou, dus de, de, de, dus de eerste reden dat ik begraven wil worden... is de romantische gedachte dat ja. ik deel ben van een kringloop. Maar de andere reden is ook zeer beslist... dat ik door mijn lijk aan de begraafplaats aan te bieden... die prachtige begraafplaatsen in stand hou. Want dat zijn zo ongeveer de laatste plaatsen in Nederland... waar je nog een beetje rust kunt vinden... en waar je op je gemak kunt mijmeren... over dingen waar je normaal niet aan toe komt. Oké, okay, dankjewel. Ja, begraven of cremeren. Doe mij maar het laatste, zegt meer dan de helft van Nederland. Maar dat gold dus niet. Zo is duidelijk geworden voor bioloog Midas Dekkers. Hartelijk dank voor je komst. Haar rookworsten worden geroemd. Als ook de... Is de helemaal trofagos, toepo, tompus, Ja, volgens mij wel. Oh, niet? Weet ik niet. Vroeg oh. me af. Ja. Nou goed, sorry. Ja. Onderbroeken, Jip en Julle, uh, Jippie <laughs> <Hanneke>. <laughs> ja. sorry, sorry dat. Ja, ja sorry. Ja, Prullaren, nou ja, zo gaat het allemaal maar door. Het is maar een greep, hoor. Uit de vrolijke en tegelijk nuchtere collectie van de Nederlandse waren... De huisketen HEMA. En over dit typisch Nederlandse warenhuis is nu een musical gemaakt. HEMA, de musical, ja ja. Die morgen in première gaat in Carré. Het idee voor die musical is van film- en tv-cenariste Tamara Bos. Vanochtend bij ons de gast. Goedemorgen. Ja, oh. uh, ja het zegt? idee is niet helemaal alleen van mij, hoor. Nou. Moet ik even corrigeren. Van wie dan nog meer? Het idee is begonnen bij iemand anders, bij Saskia Huibrechtse. Dat is een theatermaakster. En zij vroeg aan mij om daar eens over na te denken... En uh, of ik dat script zou willen schrijven. Oh. En gaandeweg uh, hebben wij samen dat idee uitgewerkt. Ja. Dus het ooridee kwam bij haar vandaan. Maar ik was wel meteen om, omdat ik gewoon een enorme Ja. Je zou toch zeggen, wat is dit? Een saaie Nee, kom ja, je dat mee zou aan? je denken. Maar ja. voor sommige mensen, heel vaak mannen... is het helemaal gewoon alleen maar een plek. Nou, uh, los van dat een plek ook leuk kan zijn. Hè? Zeker in theater ben je vaak op één plek. Dus dan is het eigenlijk wel leuk als je een leuke plek hebt. Mm -hmm. Maar de HEMA is natuurlijk veel meer. Het is gewoon een icoon. Die bestaat al uh, hartstikke lang. Is in de jaren twintig opgericht. Ja. Uh, door twee broers die eigenlijk het idioot vonden... dat er alleen warenhuizen waren voor rijke mensen. Dus dat was echt bedoeld voor de gewone man. En ik begreep van mijn oma ook... dat het vroeger een beetje ordinair was, de HEMA. dan ging hij toch eigenlijk liever niet heen. Maar eenheidsprijzen was het toch? Ja, ook. Hollandse eenheidsprijzen, ja. maatschappij, ja. Amsterdam. Ja. Dus alles was in het begin ook, geloof ik... een dubbeltje, een kwartje, ja. 50 cent. Ja. En... Um, Inmiddels is het helemaal niet meer ordinair om erheen te gaan. Inmiddels ben je bijna stom als je gewoon een hele goede basics... voor weinig bij de Hema kan kopen als je die ergens anders voor veel gaat kopen. Ja. En uh, voor mij, en volgens mij voor heel veel vrouwen die ik in ieder geval ken... is de Hema ook een soort troostplek. Maar ja, in welke ja. zin dan? Want waarom is dit aantrekkelijk voor een musical? Nou, Wat er leuk aan is, vind ik, is dat het een winkel is met plekken die iedereen kent. Dus als je veel daar komt, zoals ik, maar ook heel veel andere mensen... dan weet je, je hebt de gordijnen, daar staat altijd een oudere vrouw. Je hebt de foto's, daar werkt altijd een jongen. Als er een jongen werkt in de helemaal werkt hij bij de foto's. Je hebt het gebak, je hebt de klantenservice, je hebt allemaal karakters. Allemaal vrouwen die daar vaak heel lang werken. Nou, daar zit natuurlijk heel veel drama. Want, ja, weet je, een musical is leuk... maar dat is verder natuurlijk niks. Dus je moet een verhaal, het verhaal maken. Verhaal de... Maar ga je dan het verhaal mm. maken met men, uh, mensen die daar werken... of laat je de rookworsten en de, en de Tompoes het verhaal nou ja, vertellen? ja, kijk, als je de hele tijd bezig bent met zo'n script... en iedereen uh, zegt er wat over, dan hoor je natuurlijk de hele tijd... ja, er moeten wel rookworsten in en tonpoezen. En dan dacht ik, ja... Die komen er ook wel in. in een, maar die kan ik toch. Je, hoe moet je nou een rookworst dramatiseren? Riep nou, je een keer een, uit in mijn wanhoop. Je kan toch een soort rookworstenpak maken? Ja, dat is er ook wel gemaakt. <laughs> dat je vertellen. Maar het is natuurlijk dramatisch een rookworst niet interessant, zou ik maar zeggen. Nou, maar je kan hem wel gebruiken. Nee, maar hij wordt ook zeker gebruikt op een hele. Hoe wordt ze grappige gebruikt? Manier. Nou ja, wat nu eigenlijk. De kijk, zou ik vertellen hoe ja. ik dat gedaan heb? Nou kijk, ja, ik begon met dat ik dacht. Ik wil wat verhalen van vrouwen vertellen. Dus een, uh, dus de, verhalen die je niet zo vaak hoort. Dus een, er is één vrouw bij de gordijnen, die wordt bijna 65, Tilly. En die moet met pensioen, maar die, die, die, die denkt ik wil dood als ik met pensioen moet. Dus die verdomt het gewoon om met pensioen te gaan. Je hebt een vrouw bij de klantenservice die eigenlijk een hele gewone vrouw... met een, best een heel gewoon huwelijk, met een hele saaie man... die eigenlijk van iets anders droomt, van een heel ander leven... maar daar gewoon niet, ja, dat gewoon niet durft of niet doet in ieder geval. Nou, zo heb je nog meerdere lijnen. Je hebt ook een Turkse meisje die zwanger is en die denkt... nou, straks ga ik lekker bevallen ik nooit meer naar die Hema. Maar die komt er eigenlijk van terug, omdat het toch met zo'n huilbaby niet zo heel gezellig is. Nou, zulke soort lijnen. Maar ik dacht, ik heb eigenlijk nog iets meer nodig. Want dat weet je, dat is allemaal leuk. Ja, en maar, maar kan dit kan al... ook ergens anders. Dit dat... kan ook op een kantoor, bij wijze van spreken. Ja, tuurlijk. Dat kan ook op een kantoor. Maar je bent. Uh, in de Hema kan je ook gebruik maken van alle dingen die bij de Hema horen. Ja. En in, de, in de Hema werken wel bepaald soort uh, ja, mensen die. Uh, nou, misschien wat omschrijf gewondere dat, mensen. Ja, ja ik weet het niet. dat nou je, Volgens mij heb je wel verschillende lagen van de, van de bevolking ja. hoor, die in de HEMA werken. Dat is ook juist wel heel grappig eraan. Dus maar, mensen werken er die meer aansluiten bij de clientele die ze hebben? Is nou, dat het? Nee, nee want de clientele is, is heel divers. Dus, dus ah. het, uh, nee, nee, maar Wat het is, is het een soort familiegevoel. Je werkt of heel kort bij de HEMA of je leven lang, geloof ik. En, oh. en dat dragen ze in deze voorstelling ook wel uit. Het is echt een soort familie met elkaar. Maar, maar wat ik wou vertellen, kijk, ja, dit is op zich leuk, allemaal interessant. Maar dat zijn allemaal personages die je moet leren. Kennen, maar je hebt eigenlijk vaak in het drama nog iets anders nodig. En toen zat ik heel lang na te denken. Dat kwam ook doordat Saskia zei... ja, volgens mij moet het in 2001 spelen... zo tegen, tegen het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima aan. Want je hebt altijd in de musical een soort, een soort tijdsgevoel. Je hebt dan bij Billy Elliot heb je die mijnwerkerstakingen. Dat geeft altijd de toch wat, ja, wat luchtige verhalen. Een beetje een soort maatschappelijke kleuring, zou ik maar zeggen. Toen dacht ik, ja, hoe kan ik dat nou doen? Ja, je hebt wel de Hema op de Nieuwe Dijk in Amsterdam... vlakbij de Nieuwe Kerk, maar ja, wat is dat? En opeens kreeg ik een... Hele goede brainwave vond ik zelf. Want ik, ik was altijd op zoek naar een soort outsider. Want die kan je altijd... Dat is altijd heel fijn. Dat heb ik bij het Paard van Sinterklaas eigenlijk ook gedaan. Dat je iemand uit een, andere, van een heel andere wereld in een wereld zet... die voor ons heel gewoon is. En die laat je dan naar die wereld kijken. En toen dacht ik opeens... Wat als Maxima nou vlak voor haar huwelijk gaat inburgeren in de HEMA? Want ze heeft ook echt ingeburgerd. Hè? Ze is met hoogleraar. Mm -hmm. nou, dat is dat natuurlijk... Want HEMA is natuurlijk Nederland. Dat is gewoon Nederland in het klein. En... Dat, het leek me opeens zo'n grappige gedachte. Mm. Dus de, dat is eigenlijk nu de, de, de extra toevoeging wat je door het dat verhaal is, loodst. Dat is de blik van buitenaf ja. naar die maatschappij ja. toe, die de Hema heet. Ja, en je, en je bent... Het is natuurlijk gewoon altijd heel fijn als je een personage hebt wat iedereen al kent. Dus dat werkt heel goed. Je hoeft, je, je, je, zij komt aan, iedereen weet, oh, dat is zij... Nou, maar dus ze heet een, ook Maxima? Ze in, heet Max en de prins heet Wim Lex. We hebben toch een soort, het is natuurlijk fictie. Het is wat ik ja. heb bedacht. Maakt het wel heel ingewikkeld hoor. Nee, helemaal niet. Het is heel makkelijk. je ziet het meteen. Maar wat er heel leuk aan is, is dat zij het zo leuk vindt in die HEMA. Dus zij is heel enthousiast over Nederland. Terwijl Wim Lex dat wat minder ja. is. Ja. En zeg, <laughs> de, uh, uh, he, heb je die HEMA nog ergens voor nodig? Uh, ga je daar dan mee praten? Ja, ja, natuurlijk, want je mag dat ja? niet zomaar doen. Je kan het toch alles noemen? Ja, dat kan, maar wij vonden het nou juist leuk om het de HEMA te noemen. En heb je daar toestemming voor? Ja, ja, ja tuurlijk. Ja, wij zijn daar geweest uh, meerdere keren. En uh, de HEMA was meteen heel enthousiast. Maar ze zeiden wel van ja, uh, wij gaan daar gewoon verder geen uh, geld of zo aan besteden. Maar, maar gaandeweg uh, zijn ze wel in de marketing, doen ze natuurlijk wel wat nu. Ja. En dat is ook heel prettig. Maar wat het allerleukste nog ervan is, is dat, dat in de voorstelling doen HEMA figuranten mee. Hè? Dus als oh ja? wij zoals nu wat in de. nou die Nou, hebben, die hebben twee belangrijke scènes. Eén lied en een scène aan het eind. Dus mens, en, dat en, zijn mensen die echt in de HEMA mensen werken? Mensen in de HEMA werken. Dus nu, ik was in Os don, uh, donderdag. En dat zijn dan mensen uit de HEMA in Os En uh, plaatjes daar in de buurt. En die hebben een lied geïnvestigd. Die doen mee, ja. Die, die, en als het, als het in, uh, in Roermond staat, is het HEMA uh, ja. uit Roermond. En in Syrië is is ja. de HEMA. Zijn ja, want vaak uit... staan ze er twee, drie dagen. Dus als je meedoet, doe je ook die twee, drie dagen mee. En als je, als je op Facebook kijkt, de reacties van die mensen is ontz heel erg leuk. Want ja. ze mogen smiddags komen. Maar dat vind ik ook wel een geniale gedachte. Dat dus. is ook, ja, dat is ontzettend goed ja. bedacht. Ja. Muziek, hè? Want het is natuurlijk geen, uh, geen nee. musical zonder, uh, zonder muziek. Ik geloof dat. Zullen we eerst even luisteren? We hebben een klein fragmentje. Uh, Ik weet niet of dat is. Oh, ja. Het nee. lijkt een reclamespot, hè? Hij nou ja, lijkt het ook wel een beetje op. Nee, nee, het dat helemaal. is natuurlijk de spot, dat is wel. De spot dat is maar. van maar, Weet je waar het nog meer op lijkt? Nou, het doet helemaal niet aan 2001, denk ik, maar het doet aan 1950 denken. denk ik. Nou, dat, dat is niet zo, maar. Uh, nou, ja, is voor muziek, mij wel. De muziek. Ja, dat ja, kan, kan. Het grappige is dat het. Uh, dit is een uh, nummer waarin, dat uh, beginstukje dan, waarin ja. uh, als de st nieuwe stagiaire komt, de mensen van de HEMA met al hun uh, passie uitleggen wat, wat de HEMA is. Maar eigenlijk vertellen ze daar heel veel over wat Nederland is. Dus over wie wij, uh, ja, wie wij zijn en wat, he, wat, wat bij ons hoort, zal ik maar zeggen. Wie, wie heeft de muziek, die muziek uh, gemaakt? Nou, de, de meeste. De, dit nummer is van de, van de muzikaal leider. Ja. Uh, Wim? Ik weet even ze achternaam niet. Ik zit de hele tijd te denken. De dat, komt, vlog... dat komt lekker uit. Heel erg stom. Ja. Maar verder de liedjes Veenhof. zijn allemaal eigenlijk... Wim Veenhof. Wim Veenhoff, ja. exact. Ik wist het wel. En uh, verder zijn, de, um, uh, zijn er heel veel nummers. Dat was niet mijn keus. Maar uiteindelijk werkt het wel heel erg goed. Die zijn gebaseerd op uh, bestaande nummers. Zoals? Uh, nou, Ik hou van Holland. En daar heb ik dus een liedje op geschreven. Met... En die teksten zijn echt... Um... Ik hou van uh, ik Holland. Hou van Holland. Dat is, uh, Max Die komt thuis van een werkdag in de HEMA. En die vertelt wat ze allemaal heeft geleerd. En vooral over verkleinwoordjes. Dus dat liedje bestaat alleen maar uit verkleinwoordjes. Maar daar komt ook... Uh, en, en dus wat ze allemaal leuk vindt aan Nederland. Dat de minister-president de fiets komt. En dat uh, poldertje poldertje model. En zorgloketjes en al die dingen. En daartussen zit Wim Lex de hele tijd met van... Nou, dat is wel een sukkel. En uh, er wordt dus niks besloten. En weet je, dus, dus eigenlijk een beetje de, uh, grappig dat zij Nederland al zo leuk vindt. En, uh, en alle personeelsavonden van de HEMA voor de komende anderhalf jaar zijn uh, geregeld. Want die gaan gezellig bij. Uh, nou, dat nou. weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar, maar hoe, het is wel zo dat ze nu wel komen. Kijk, zeker ook mensen die zelf weer mee gaan doen. Ja. Dus maar hoe, <laughs> ja. wat wordt het dan? Ik hou van Holland. Hoe wat voor tekst komt daar dan op? Ik hou van Holland van die klanken in die taal. van Die, die oh, kleine die, woordjes, oh, oh, die dat, zeggen mij. mens doet normaal. Ja, ik heb oh, daar ja. nieuwe tekst op. De op manier, je hebt een nieuwe tekst, ja. maar je hebt bestaande liedjes ja. uh, gebruikt. En uh, wat het leuke is in het verhaal is dat eigenlijk uh, zij het zo leuk vindt in die HEMA... dat zij. Uh, Eigenlijk bijna begint te twijfelen aan haar huwelijk. Terwijl hij uh, helemaal gek wordt van die hema. Dus, en, en dus het einde wordt ook. Ja, het is een soort, soort soort koninklijk geheim wordt onthuld ook aan het eind. Jongen, ja, ja. Jongen, jongen. ja, niet zo cynisch. Het is echt de zalen nou. gaan helemaal plat. Dus een nailbiter, zo mogen we het wel omschrijven. Nee, nou, nee, maar het is gewoon wat er echt leuk aan is. En ik uh, begrijp dat jij cynisch bent, dat nee, moet je wel niet. Rezen, maar wat ik er echt heel leuk aan vind... is dat de zaal totaal meegaat in al die verhalen. Dus dat er momenten komen dat er dan iets is... dat, dat, dat dan die postbode opeens... dat dan die zaal helemaal... Nee, terwijl, dat had ik echt nooit verwacht van tevoren. Dat mensen zo daarin mee zouden gaan. Dat is echt ja. ontzettend leuk, ja. ja. Het zijn kleine verhalen, maar blijkbaar toch zo heel groot. Zo krijg toch je eigen verrassingen. Ja. Hartelijk dank voor de uitleg. We spraken met Tamara Bos. Het ging dus over Hema, de musical. Morgen première in Carré in Amsterdam. Ook geen klein zaaltje. En daarna nog tot en met 25 mei op tournee. Informatie is te vinden op onze website www.newshop.nl. Dankjewel. je Save me from drowning in the sea. Beep me up on the beach.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 Drawing in the sky Beat me up on the beach wat een lovely hality there's nothing funny leaf te. Robbie Williams en de Road to Mandela kom op Boeker Elfje. Ja, yeah, boeker Elfje. Oké, okay, nou Hilary Mentor, uh, 60-jarige Britse schrijster, uh, die dus uh, net voor de tweede keer de boekenprijs won. Nou, het zal ze enthousiast zijn geweest en overdonderd. Voor uh, het boek, uh, he, eerst al Wolf Hall, het eerste deel van haar trilogie... over Engeland onder Hendrik de VIII. Dan heb je het over 1491 tot, 147, tot 1547... En uh, nu het tweede boek, Bring Up the Bodies. En wat zij doet, zij voert een figuur op, namelijk het grote brein achter al die beslissingen van deze koning, deze monsterlijke koning met die zes vrouwen die de een en ja. de ander liet onthoofden. Blijf me haken ja. Ja, en die man, is toch ook kijk, want ik dacht net, hij is maar 48 geworden. Ja. En dan nog zes huwelijken, dan moet je toch wel echt heel erg je weg doen. Eén e ja, ja. <tom> e e in de jaar er eentje ombrengen. Ja, het is niet te ja. groter. Maar goed, uiteindelijk laat zij dus zien, het is eigenlijk die Thomas Cromwell. En die Thomas uh, Cromwell, die, uh, dat is een, een, een zoon van een smid. Een hele eenvoudige jongen, een beetje louche milieu. Die uh, als 15-jarige uit huis weg is gegaan. En die dus die enorme carrière heeft gemaakt. En op een gegeven moment het brein achter de hele politieke spel van Henry de Achtste. Hij was zijn staats- of secretaris-staatssecretaris. Zijn rechterhand. Hij fluisterde, deze koning, deze viriele koning, die maar geen... Zoon kon maken, eigenlijk alles in. En hij was dus ook degene die aan Boleyn naar voren. Hè? De koning ja. wilde natuurlijk van Catharina van Aragon af. Katholiek. nou, dan kreeg hij strijd met Rome. En uh, dus die Cromwell, die regelde dat voor hem. En uh, dit boek begint dat Bring Up the Bodies. Dat is een hele mooie titel. Dat is namelijk de titel, dat is wat, uh, dat roepen dus, uh, de Sipiers uh, van de Touwen. Bring up the bodies, en dan komen de ter dood veroordeelden. Dat is wat voor jou, Midas? De ter dood veroordeelden, die zijn dan eigenlijk al bodies geworden, niet eens meer oh. mensen. Hè, om hun hoofd af te laten hakken. Dus bodies, lichamen. Nou, deze Cromwell, die wordt vooral vrouw in dat tweede deel nu. Dat in het Nederlands het boek Henry heet Jammer. Maar ja, goed, zou ja. beter die Engelse titel kunnen bewaren. Uh, daar zie je hem steeds kwaadaardiger worden. Want die Anne Berlijn, die, die schetst Henry Mento Als dan. Pittig, pittige vrouw was het. En die dus uh, strijdt met alle middelen die ze heeft. Maar die zijn dus beperkt, want ze kan die, zoon, die koning maar die zoon niet geven. Zij heeft natuurlijk die geweldige dochter, wat Elisabeth. Wat een grote virgin queen, een enorme maar dat het, maar het wisten ze toen nog niet. Jammer genoeg had ze maar in de toekomst kunnen kijken. Ze is ook maar drie jaar met hem getrouwd geweest en dan heeft... Uh, ze, ze had Cromwell ook echt als vijand. En dan heeft Cromwell al zijn derde bruid klaarstaan. Namelijk die Jane Seymour. Een heel stille, uh, stil vrouwtje eigenlijk. Vroom, echt het helemaal tegengestelde van die Anna Boleyn. En uh, nou, het boek eindigt met uh, de grote val van Anna Boleyn. En dan krijg je allemaal van die... Ja, informatie. Ze wist dat er hoofd eraf moest. Dus ze had nog een verzoek, of dan was er een beroemde Franse beul. Die stond erom bekend dat die mensen in één keer... want het ging was mist, uh, hmm. in één keer het hoofd kon afhakken. En uh, zij legde ook het hoofd niet neer op het blok, maar ze moest knielen. En dan had hij een manier, uh, ze kon hem niet zien. Hij ging dan achter de mensen staan en wist ze af te leiden... Dat er een, een, eigenlijk een andere beul... waardoor je even niet keek en dan had hij... Ja, of oh. de dat is echt... Het ja, is dus kennelijk niet gewoon een uh, historische roman. Nou, daar... wat is inderdaad de sleutel nou van ja. haar succes? Wat doet zij nou? Precies. Nou, eigenlijk wat Harry Mantel doet... is een moderne roman schrijven. Alleen in dit, in dit geval gaat het over... In welke zin dan? Nou, je volgt dus helemaal de gedachtegang van die Cromwell. Je zei, uh, het is natuurlijk een hele vreemde, raar wereld. Een wereld vijf eeuwen geleden, wat weten we ervan? Een wereld die draait om politieke willekeur, machtspolitiek... He, rare, rare, brede wereld. Maar zij, kijkt, uh, zij uh, zoekt de, de ja, psychologische motieven achter daden en handelingen. Dus ze kruipt echt, zoals een, je ook in een moderne roman doet, in de huid van. Iemand. En het is eigenlijk een moderne roman, alleen alle personen uh, die zich afspeelt dan in dat web, in dat, in dat, in dat vreselijke, die, die, die, die intriges allemaal. Hè, dat, uh, maar ze beschrijft het alsof het een moderne, alsof het alsof een moderne, alsof het nu is. Dus hè, wij hebben natuurlijk die belangstelling voor de psychologie, waarom deed iemand dit, waarom deed iemand dat. En natuurlijk wat elke schrijver altijd, wat natuurlijk het voordeel is, dat gevoel voor details Daarmee staat en valt gewoon goede literatuur. En het boek dat begint, dus met een geweldige scène van Cromwell, die haviken op, uh, zijn haviken oplaten. En die haviken heeft hij allemaal namen gegeven van zijn overleden liefde. En het is gewoon een geweldige scène. Dan neemt ze er, uit, er uitgebreid de tijd voor. En dan, uh, en dan uh, ja, dan zit je in. Dus je wordt als ware in die wereld gezogen. En ik zal je even één zin om te laten zien... met hoeveel vaart. Als je Engeland... wilt, ver, wilt verdedigen, en dat wil hij... He, daar heeft het over die Cromwell... hij zal zelf het slagveld op gaan... met het zwaard in de hand, moet je weten wat Engeland is. In de augustushitte heeft hij... blootshoofd bij de gebeeldhouden... graftomben van voorouders... gestaan. Mannen die geharnast... gaan in plaatstaal... en ijzeren ringetjes. De gehandschoende... handen stijfjes ineens... op hun opperkleed. De gepansen de voeten op leeuwen, griffioenen, greyhounds. Mannen van steen, mannen van staal, met hun zachte vrouwen in kisten naast zich als slakken in hun slakkenhuis. Dat is wel heel leuk, dat past ook helemaal. Dat vind ik, ik dus hoor. heel mooi, toch? Vrouwen als slakken in hun slakkenhuis. Dus je, ze, ze, ze weet je dus, dat is uh, gewoon haar geheim Dat vinden die Engelsen natuurlijk geweldig. Ja, die monsterlijke koning. Wij hebben er niet zo één, maar zij wel. <laughs> en de, go nou, de koning de gorilla Oh, hadden. ja, maar, maar, maar, maar ja, ja, dat is was dus misschien waar. toch niet zo heel Nee, nee want die, niet uh, al die, die, vrouw, die veel breder. Ja. Oké, okay, zoals foto's herinneringen kunnen verdringen... of dat doen ze eigenlijk, hè. Als je een foto dan heb je een beeld van die foto. Zo doen verhalen dat ook. Uh, zodra je een herinnering vertelt, ben je eigenlijk je herinnering kwijt. He, want je herinnert je wat je hebt verteld. Nou, dat is een van de dingen waar de Vlaamse auteur Christine Hemrecht... zich over buigt in haar nieuwste boek. Kronkelpaden van het geheugen. Ze dus stelt zich allemaal vragen, waarom dringen bepaalde beelden en gebeurtenissen uit het verleden zich telkens opnieuw aan mm. ons op? Waarom blijft het een hangen, het ander niet? We zijn er natuurlijk sinds Douwe Draaits, maar met dat prachtige boek waarom de tijd sneller gaat als je uh, ouder wordt. oh je nou. ouder wordt, ja. Waarom het leven sneller gaat naarmate je ouder wordt, heet het volgens <lacht> mij. Ja. Um, waarom blijft iets haken in ons geheugen en het andere niet? He? En eigenlijk stelt ze al deze vragen natuurlijk uh, uh, door zichzelf te laten te lijden door haar eigen geheugen en door dat van het directe nabestaande van een buurmeisje. Want dat is het verhaal dat ze wil vertellen. Buurmeisje Misha die als moeder van twee jonge kinderen een leuke leukemie krijgt. En uh, uh, eigenlijk is dat een verhaal uh, dat gezin dat woonde naast hun. Zij heeft natuurlijk met uh, Herman de Koning uh, altijd gewoond. Hè, de dichter. Die overleden is tijdens een poëziefestival in Liss Lissabon. In de armen van Anne Enquist. En in bijzijn van Hugo Claus. En... Uh, zij hadden uh, dus dat gezin naast zich. Het was een heel, ja, heel leuk gezin met een neurologe, man die alles wist van autisme. Drie prachtige kinderen en zo'n hele flamboyante Belgische moeder, die uh, prachtig was en altijd goed, mooi, lekkere Belgische dingen kookte. En uh, zij probeert steeds te achterhalen uh, wat was er toen gebeurd was. Er toen gebeurd, want dat gezin dat brokkelt af. En eigenlijk is haar eigen leven natuurlijk ook afgebrokkeld: mandood. En daardoorheen vraagt ze zich steeds af... Uh, heb ik dat nou juist? Of heb ik dat nou verkeerd uh, onthouden? Klopt het nou wat ik, heb gezegd, wat ik heb onthouden? Of klopt het niet? En ze is heel openhartig. Ze vertelt bijvoorbeeld wat ze niet in dat boek zonder taal zonder mij... was. ze natuurlijk meteen uh, een boek over Herman de Koning... meteen na zijn dood heeft geschreven. Ze vertelt dat de koning toen hij dus uh, werd getroffen... door die hartaanval daar in Lisse, Lissabon... dat hij de nacht daarvoor niet uh, bij haar doorbracht in bed... maar bij een andere vrouw... dat hij dat wel vaker deed als hij... Naar de de kroeg ging, er ging volgens mij heel veel naar de kroeg. Uh, dat hij dan meeging met iemand. En die vrouw die belt ze dan ook op en die zegt: Ach, we waren eigenlijk veel te dronken hoor. Veel is er niet gebeurd. Nou ja, goed. Maar in ieder geval, het grappige is waarom ik het boek eigenlijk mee heb genomen: is dat ik hou niet zo van het werk van Hemrechts. Want veel van de romans van Hemrechts vind ik veel te gekunsteld. Als hij een roman gaat maken. Dan worden het wordt het slecht. Je ziet ze vaak dat, dat, het zwoegwerk door dat boek heen. En het grappige is aan hem, is dat als hij praat voor de radio, voor de TV. Dus dat prima. Hartstikke leuk. Ja. Hier, zomergasten. We, we hebben hier laatst al gehad, natuurlijk. Al... Heel echt leuk. En oh. dank in dit boek. Hoor je haar praten. Hmm. Ze laat die associatieve stroom zonder haperingen gaan. Ze bedenkt niet dat het heel literair moet zijn. Ze, en dat levert dus gewoon een heel goed, leuk boek op. Amai. Dus, kronkelpaden van het Geheugen. Hemmerrechts, zo moet je doen, verhalen weven, herinneringen ophalen. He, to spin a yarn, zoals de... Engelsen dat zeggen, over het vertellen van de verhalen, het spinnen van een draad. Je hebt nog een Duitse vriend ook? Ja, ik heb. Oh ja, ik ga even snel verder. De Duitse auteur Sherko Vata is de zoon van een Irakese vader en Duitse moeder. Opgegroeid in de DDR en in 1975 naar uh, West-Duitsland geëmigreerd. En uh, hij heeft uh, succes in uh, Duitsland. En met name dit laatste boek, Ein Weises Land, uh, in het Nederlands vertaald met de Dief van Bagdad. Voor de mensen die houden van de vliegeraar, van Hossein. Nou, dit is zo'n soort boek, een avonturenroman. Uh, ook voor de heren. Want er komen allemaal... Uh, ja, het speelt zich af in Bagdad in de jaren 30. En hij zoomt in op een... Uh, een, een, een Arabische jongen, Amwar. En uh, door de ogen van Anwar laat hij eigenlijk zien de politieke ontwikkelingen. Je hebt... Uh, dat wist ik niet, uh, maar misschien anderen wel. Uh, die hele fascistische beweging... ook heel veel in Arabië... komt ook dus in Baghdad. Uh, dat heette Zwarthemden. Dat is een fascistische jeugdorganisatie. En tegelijkertijd heb je een hele grote groep... Joden natuurlijk die in Bagdad woont. En die zich ook gaan groeperen. Of communistisch, of onder een... sionistische vlag. Maar in ieder geval natuurlijk steun van Engeland zoeken. Uh, wapen, uh, proberen wapens te krijgen om zich te verdedigen. En deze ambar, die wordt tussen die twee partijen een beetje heen gezogen. Maar die gaat mee met, die, met de zwarthemden, met de fascisten. En met deze Ambar, er gebeurt ontzettend veel. Want hij is inderdaad een dief. En hij krijgt uh, te maken met de groot mufti van Jeruzalem. Iemand met wie Hitler uh, besprekingen zou hebben gevoerd in Berlijn. Daar zijn we bij in dit boek, want Ambar gaat mee als een soort... Uh, een, uh, ja, hij moet hem bewaken. En uh, er was gauw sprake, als we dat moeten geloven... dat uh, ze uh, Jeruzalem wilden bombarderen. Ze moest natuurlijk Joden vrij, moesten terug naar de Palestijnen. Mm -hmm. En, uh, nou ja, via Ambar komen we bij de Duitse Waffen-SS... want die hebben dus die Arabieren, jonge Arabische... De, de jonge Arabische jongens... nee, ik zeg het fout, de Arabische jongens ook... Hè? Uh, in hun waffen SS. Hij komt in het Oostvond. Nou, in ieder geval, een boek. Het is een enorme hit in Duitsland, dat begrijp ik wel. Want het belicht natuurlijk een hele onbekende kant van die tweede, de Tweede Wereldoorlog. Mm. Wisten jullie dat? Nee, nee. Dat Hitler aanstelling heeft gezocht bij. in een, een soort Arabische Duitse Liga proberen te maken. Nee, ik wist het ook niet. Uh, veel onderzoek gedaan. Dus de die van Baghdad. Uh, een avonturenroman. en tegelijkertijd leert er ook nog iets van. Nou, hartstikke goed. Dank, u hoorde Ingrid Hogevorst. Alle informatie is trouwens terug te lezen op tv-tekstpagina 260. En mag zo langs bekend verondersteld worden... bij ons op de website www.newshop.nl. Ja, stripmaker Barbara Stok is bekend geworden door haar openhartige autobiografische werk. Maar deze keer heeft zij een graphic novel gemaakt over schilder Vincent van Gogh. En daarin heeft ze de laatste periode van zijn leven opgetekend waarin hij naar Arlen reisde, schilderde als een bezetene, zijn oor beschadigde en uiteindelijk stierf. Hoe dat laat stok aan onze verbeelding over? Het verschijnen van haar strip Vincent valt trouwens samen met een rondreizende expositie langs Nederlandse bibliotheken waarin wordt getoond hoe de schilder de striptekenares in haar werk heeft beïnvloed. Goedemorgen Barbara. Stok. Goedemorgen. Ja. Um, als je een stok naast een Van Gogh hangt, dan zie je in eerste instantie vooral verschillen. Hè? Dikke strepen verf naast jouw klare lijn, om maar iets te noemen. Hoe ja. heeft Van Gogh jouw werk beïnvloed? Uh, nou, ik ben door dit uh, boek te maken vooral meer landschappen gaan, uh, gaan uh, tekenen. In ja. mijn uh, autobiografische werk was ik daar vaak wat te lui voor. Maar uh, ja, in, als je een boek maakt over Vincent van Gogh... dan uh, kom je er natuurlijk niet omheen. En uh, ik heb eigenlijk gemerkt dat ik daar heel veel lol uh, in heb. Dus, uh, ja. Ja. En waarom, waarom heb jij juist deze opdrachten gekregen? Of heb je hier enorm je best voor gedaan om het te pakken te krijgen? Hoe gaat zoiets? Nee, ik uh, kreeg een telefoontje van het Van Gogh Museum uh, of uh, ik een keer langs wilde komen. En uh, ja, ze hadden mijn, mijn autobiografische werk gezien en blijkbaar uh, vonden ze dat mooi. En hadden ze het idee dat, dat uh, ik de aangewezen striptekenaar was om een, uh, om een boek over Vincent Van Gogh te maken. En dacht je toen, oeps, ik weet niet of ik dat wel moet doen, want het is natuurlijk zo'n enorm icoon. Nee, ik dacht natuurlijk meteen, tuurlijk, okay. tuurlijk ga je dat doen. Maar het was wel even afwachten van tevoren van hoe uh, zal dat gaan lopen. Want het, is een, het was een groot project, ik heb er drie jaar aan gewerkt. Maar uiteindelijk uh, ja, heb ik van het begin tot het eind met heel veel plezier eraan gewerkt. Daar heb ik eigenlijk mezelf mee uh, verrast. Dat ik, want ik kan me voorstellen dat je als je zo'n lang verhaal maakt... dat je tegen het eind ook wel uh, de flauw van bent. Ik van, nou, nou moet het ook eens een keer af zijn. Maar... Dat, uh, dat moment is niet gekomen. En jij ging natuurlijk in één keer een einde maken aan alle discussies over het levenseinde van Van Gogh. Uh, het is natuurlijk allemaal een, een bekend verhaal. Je zou zelfmoord gepleegd hebben of hij zou per ongeluk door een kind met een jachterweer zijn geraakt toen de schuld op zich hebben genomen... om te voorkomen dat die jongen dan weer in de problemen zou komen. Dan moet jij uh, de oplossing brengen in je boek. Ja, nou gelukkig uh, had ik bedacht... het scenario wat ik had uh, geschreven eindigde niet bij zijn dood. Maar eindigde eigenlijk, zou je kunnen zeggen... enkele dagen voor zijn dood. Omdat... Uh, ja, hij wordt altijd zo afgeschilderd als de hele ongelukkige schilder. En dat beeld ja. dat wilde ik toch een beetje nuanceren. Omdat ik heb al zijn uh, brieven gelezen. En daaruit lees ik toch heel sterk dat als hij aan het schilderen was... op het land, dat hij toch echt ja, gelukkig kon zijn. Of in elk geval heel erg in zijn element. En, uh, en, dus dat beeld wilde ik ook heel graag neerzetten. En daarom leek het mij mooi om het boek te eindigen op een, op een hoogtepunt... zou je kunnen zeggen. Dus op een moment dat hij in het land aan het schilderen is... En hij. Ja, en dan, dan zoomt ja, de camera zou ik willen zeggen uit. Dus het zoomt het beeld uit en dan. Dan uh, uh, verdwijnt hij eigenlijk in zijn eigen schilderij. Ja. Maar dit is natuurlijk stom, want nu zit ik het einde al te verklappen. Ja. Ja, het is jammer, het is radio, dat is, dat, is, dat is jammer. Want ik heb het hier voor me. Het is een prachtig beeld van, uh, van dat Korenveld met die, met die kraaien erboven. Uh, je noemde ze net al even, die, die brieven. Jij hebt ook echt wel rijkelijk geput uit zijn brieven. Hè? Ben je die eerst allemaal gaan lezen? Ja, ik heb ze allemaal gelezen, maar dat was ook totaal geen straf, want het is zo prachtig. Ja. Het Van Gogh Museum heeft dat helemaal in vijf uh, dikke boeken uitgebracht. Ja. En uh, ja, dat het leest gewoon als een dagboek. Die, die, hij, hij, hij schrijft uh, brieven aan, en veel, veel aan zijn broer natuurlijk. Theo, ja. Ja, en... Um, uh, ja, en, en je, je, je, je leeft helemaal met hem mee. Van, dat het ene moment dan vond hij, was hij heel enthousiast over een schilderij... dat hij gemaakt had, bijvoorbeeld over de oogsten. Dan zegt hij van, nou, dit schilderij slaat echt alle andere dood... die ik heb gemaakt... Maar uh, een aantal dagen of een paar weken later... dan, zie je weer, dan is hij zeer vertwijfeld en dan vindt hij toch eigenlijk allemaal maar niks. Dus uh, je, je leeft helemaal op die manier mee. En ik heb geprobeerd dat ook in mijn stripboek zo. Dat je, dat je als lezer ja. echt met hem meeleeft. Ja, je je dat... zou zeggen op zich dat het de curieuze gedachte is... voor eigenlijk een museum om aan iemand te vragen om er een strip van te maken. Toch? Uh, ja. Hm. Niet? Ik Nee. Ja, ik weet eigenlijk niet waar ze dat idee vandaan hebben gehaald. misschien <laughs> dat het ook voor kinderen interessant wordt... om ze leven op die manier... Nou ja, wat te... hebben ze nou, over was... tegen je gezegd? Nou, het, het was, uh, de bedoeling was een stripboek voor volwassenen te maken. Want ze hebben eerder al een stripboek gemaakt... wat echt educatief bedoeld was voor kinderen. Dat is ook een boek met heel veel informatie erin. En, en daar leer je allemaal uh, feiten over hem. Dat boek van mij, dat is een heel ander soort verhaal. Het is dus voor volwassenen met volwassen thema's ook... Uh, over, over troost is een van de belangrijke thema's. Waar vond hij troost in na alle tegenslag die hij natuurlijk heeft gehad met zijn ja. oor en alles? En um, ja, ik denk dat zij ook het idee hadden: het Van Gogh Museum, om eens een keer. Uh, ze hebben natuurlijk al zoveel boeken, zijn er met alleen maar letters over ja. hem... om dat toch ook eens een keer te gaan verbeelden... en kijken of daar dan heel wat anders uitkomt. En gisteren had ik de boekpresentatie... en uh, heb ik ook dan het, uh, de directeur van het Van Gogh Museum erover gehoord. En die zei ook ja, dat, dat het, het op deze manier... zo'n boek toch weer een heel ander uh, uh, licht op de schilder werpt. Ja. Je bent natuurlijk zelf ook een... een... Een beeldend uh, kunstenaar, net zoals Van Gogh. Het is in zekere zin een, een collega. Voelde je dat ook zo? Nou, nee, ik zeg nee, ja. nee, de stijlen zijn totaal verschillend. Maar goed, jullie, jullie ja, scheppen allebei een beeld. Dus dat, in die zin is, is dat... We zijn collega's, maar je, kijk, je, kunt, je kunt je als, het, als uh, uh, kunstenaar uh, nu absoluut niet met Van Gogh... met zo'n icoon vergelijken. Ik bedoel, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar, nee. maar ik voel me wel verbonden met uh, de manier waarop hij, hij werkte. Hij, was, hij wilde goed werk maken, ongeacht of dat nou aanslaat bij het publiek of niet. Hij baalde er wel van natuurlijk uh, ja, dat niet meer mensen het goed vonden. Maar... Uh, hij dacht ook van ja, ik ga mij daar ook niet, ik ga mijn stijl niet aanpassen, want dan zou ik een bedrieger zijn. Ja. En uh, nou ja, dat, dat soort. Uh, ja. Ik zal even een klein stukje voorlezen, want er staat ook best veel tekst in. Als ik denk aan al die dingen waarvan ik de reden niet begrijp, dan kijk ik naar de korenvelden. Hun verhaal is het onze, want zijn wij zelf ook niet voor een belangrijk deel koren. Tenminste, we moeten ons erbij neerleggen dat we groeien als een plant... niet in staat ons te bewegen zoals onze verbeelding soms verlangt... en dat we, als we rijp zijn, worden gemaaid als koren. Ja. Dat zijn hele diepzinnige teksten natuurlijk. Ja, dat is toch prachtig. Ja. Ja. Ik voel zo dat de geschiedenis van de mens is als de geschiedenis van het graan. Als je niet in aarde wordt gezaaid om er te kiemen, wat doet het ertoe? Je wordt toch gemalen om tot brood te worden gemaakt. Het verschil tussen voor- en tegenspoed, goed en kwaad... Mooi en lelijk, dat is zo betrekkelijk. Ja. ja heel mooi, heel mooi, mooi. Dus je hebt met zorg heb je daar dus hele kleine stukjes uitgepakt... die aansluiten ja. bij, het, bij, het, bij het verhaal. Ja, en dit zijn dan, dit zijn dan uit twee verschillende ja. brieven... haal ik dan stukjes en dan, ja. ja. Een heel groot gedeelte van, van uh, de, uh, jouw boek... is in hele vrolijke kleuren gemaakt. Is dat expres ja. eigenlijk? Nou, het is uh, helemaal uh, ingekleurd uh, door mijn man aan de hand van uh, de schilderijen. Uh, dus we hebben uh, de schilderijen van hem uh, uit een boek. Uh, ingescand. En dan op de computer daar de kleuren uitgehaald. Dus elke scène, voor elke scène hebben we dan één schilderij gekozen. Van nou, deze scène gaan we helemaal uh, met de oogst inkleuren, <laughs> bijvoorbeeld. Hm. En de volgende scène helemaal met uh, de, de sterrennacht. Nou ja, zo, uh, zo is het hele boek ingekleurd aan de hand van zijn eigen kleuren. Dus, uh. ja, de, de, en eerlijk gezegd ja? was het ook nog wel een aardige klus, want overal dat is natuurlijk de ellende bij een schilder. Die heeft overal in zijn kamer en zijn huis uh, schilderijen staan en liggen aan de muur. En dus, dus die zie je overal in de achtergrond. En ik vond dat elk uh, schilderijtje moest kloppen. Ja. Dus el, nou ja, dat was een enorme ja? klus om allemaal in te kleuren. Was dat het lastigste eigenlijk? Dat, ja, en, en, en mijn man dus die, die inkleuring die deed, die, die zei ook van... man, dat ziet toch niemand welke schilderij daar staat... en dat het allemaal precies moet kloppen. Maar ja, ik, ik wilde Vanaf dat nu toch wel. <laughs> ja, Ik zie die man trouwens niet vermeld ja. in het boek. Jawel, oh. bij de, hij heeft ook de omslag ontworpen een oh, in de colofon. Oh, staat in de colofon. Nou, je moet ja. hem echt op zoeken, hoor. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Maar goed, en, en, en Strip heeft natuurlijk toch ook al gauw iets, iets cartoonesks, hè? Het, het, het kan zaken komisch uitvergroten. Ja. Uh, uh, uh, hoe, hoe voorkom je dat als tekenaar? Nou, ik vond het niet heel erg nodig om dat te voorkomen. Omdat, uh, ik, ik vind het ook wel mooi dat er toch een beetje humor in, in blijft zitten. Dus dat zit er her en der ook wel ja. in. En ja, God, ik, ik heb toch het idee dat als je het verhaal leest... dan ga je vanzelf uh, meeleven met de hoofdpersonen. Dus dan, dan raak je vanzelf ook wel, ja... Ik, ik, ik denk dat, dat Ik heb daar niet uh, expri, expliciet mijn best uh, nee. voor gedaan. Omdat, uh, maar ik heb wel echt mijn best gedaan om geen karikatuur van Vincent te nee. maken. Ik wilde wel een echt mens van hem maken. Nog of... even terug naar die allerlaatste pagina van het, het Korenveld met die kraaien. Uh, dat wordt een beetje uh, altijd gebruikt, zeg maar, als een soort van... tenminste, daar wordt over gespeculeerd, aankondiging van die zelfmoord toch, hè? Die kraaien. Ja, dat wordt een beetje gezegd, maar ik denk, ja... Nou ja, wat weet ik nou. Maar ik, ik, ik geloof niet. In elk geval ook wat ik heb gehoord uit het Van Gogh Museum. Daar wordt niet echt zo over gedacht. Hij, hij heeft dat schilderij gemaakt. En dan is er nog een andere, ook hele mooie. Met alleen maar een groen veld onder. En, en, en, een, en een lichte lucht boven. En deze twee heb ik uit zijn brieven begrepen. Als ik het me goed herinner. Dat hij daar vooral eenzaamheid ook in wilde uitdrukken. En toch, die lucht is ook wel wat dreigend. Dus het is ook wel logisch dat mensen dat een beetje zo hebben opgevat. Ja, was, was het moeilijk om om zijn kop te pakken te krijgen, zijn hoofd? Nou, dat vond ik eigenlijk helemaal niet moeilijk... want hij nee. heeft toch wel vrij karak karakteristiek heeft, ja. Ja. Uh, hoofd... met, met, met dat baardje en zo en dat rode ja. haar. Maar uh, om hem uh, zijn karakter neer te zetten, dat is veel ingewikkelder. Omdat, uh, nou, wat ik al zei, ik wilde geen karikatuur van hem maken. Dus dan, dan ja, maar tegelijkertijd was het toch wel een moeilijke man... dus dat ja. moet ik ook laten zien. Dus, uh, dus dat, dat, was, dat is, was veel lastiger. Nou, het is een heel mooi boek geworden... Bedankt. Ja, jij bedankt voor dit gesprek ook. U hoorde stripmaker Barbara Stok over haar graphic novel Vincent. Het leven van Vincent van Gogh, uitgegeven door Nijger van Ditmaar. Meer informatie uh, en ook over die expositie op, op onze website. In Kamerbreed nog? Ja, precies de gast. Erik van Hemst, de voorzitter van de Raad van de Rechtspraak, Hans Engels en Pieter Omzicht, CDA. Tot volgende week. Argos bestaat 20 jaar...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 De verkiezing van de beste Argos ooit. Straks van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vanavond in Opium een portret van Kitty Goubois.